Okay, we beginnen aan onze les, les nummer 9. We zien wel dat de Kabbalah kent, geen nationaliteiten en geen toebehorigheden tot religie en tot wat dan ook. We zien wel dat steeds van alles komt hier: van ja? alle, alle wortels, de mensen bereiken, bereiken de Kabbalah. We bereiken iemand, maar de Kabbalah zelf bereikt mensen van alles en alles achter Ik heb een paar dingen wat hebben wij te zeggen over <coughs> nieuwe dingen die zijn bijgekomen. Onze site zijn Twee lessen bijgekomen van het Hebreeuws. Hebreeuws, we hebben op onze site ...leergang hang Hebreeuws. We hebben geen tijd om Hebreeuws van Kabbalah hier te doen. Dus ik wil iedereen vragen om thuis zelf een beetje dat knoeien met dit, dat En een beetje dat op elementair Hebreeuws, dat je van Kabbalah leert, niet dat de taal wat ze spreken in Israël. Maar dat Hebreeuws van Kabbalah, dat wij straks. Dat je bereid is al voor straks om echt de Kabbalah leren, zoals dat ik langzamerhand steeds uh, zal introduceren. Die ware Hebreeuwse begrippen en de letters, hoe zij uh, de, de krachten van het heelal weergeven. Dus doe dat thuis. Want we hebben gewoon hier voorlopig geen mogelijkheid om dat. Hier te doen. Okay. We hebben vijftien lessen nu. Deze week, volgende week komt nog een les. Dus leer dat zelf thuis. En niet schrikken voor die letters. Langzamerhand, die letters moeten voor jou uh, niet meer als hierog, hieroglief zijn. Yeah? Maar moet je, gewoon, je moet langzamerhand krijgen affiniteit met die letters. Naarmate jij, en dat is ook een soort... Een, uh, zeggen dat een bewijs voor jezelf. en ja, langzamerhand zal je ook zien dat naarmate jij het geestelijke binnentreedt, krijg je meer affiniteit met die nieuw nog zo rare Hebreeuwse letters. Okay? Die zijn gegeven aan de hele wereld en niet alleen aan het volk Israël. Alleen het, volk, het volk Israël moet het gewoon uitdragen. Maar het heeft niets te maken met het volk Israël als, nation, als nationale eenheid. Oké? Okay? Dat is dat. Um, er komt uh, de volgende week hoop ik dat uh, het ligt aan uh, Gerrit, onze webmaster, komt een forum met mij op. Dat bepaalde op die URL waar de handleiding innerlijke zuivering en opbouw staat. Daar komt die te staan en niet op de algemene site. Want alleen wil ik beantwoorden de vragen van onze cursisten. Want dan, zij spreken al, die beginnen al werken aan zichzelf. En op de site, we hebben genoeg... Uh, uh, van vorm van Lightman, daar allerlei veel vragen die steeds komen voor gewone mens. mensen. Mens die gewoon van buiten kijkt, vanuit zijn aardse uh, bestaan. En langzamerhand ook gaat vooruit, maar wij gaan hier, de bedoeling is dat wij hier uh, enorm snel vooruit gaan. Dat wij de tijd accelereren, het tempo en de versnelling van onze correctie. En wat als een mens dat. Zelf doet via onze site, duurt het natuurlijk langer. Ook weer dat afhankelijk van zijn uh, inspanning en drang, verlangen naar het spirituele, naar het geestelijke. Oké, um, dat is dat. Vanavond is precies een jaar geleden dat, dat, wij, dat wij hier begonnen waren. Vanavond, precies een jaar geleden. En toen waren we begonnen hier met, uh, weet ik veel, met acht mensen, tien mensen. We wisten niet hoe en wat. We hebben gewoon een gok gemaakt. Gok, hoe uh, gezegd. Het was een gok. Niet een gok, in mijn ogen was het. Een soort eventjes. Ik wist niet of wat, hoe zou dat zich zou gaan ontwikkelen. Maar het was een gok van boven. Hopelijk dat we zien wel dat groeit wat we doen. Krijgt gestalte. En dat is niet door ons te doen, dat is gewoon. Omdat de Kabbalah is nu al naar beneden gedaald en Kabbalah vindt de mens. Maak geen reclame voor Kabbalah. Um, okay. um, Iemand heeft mij benaderd, een organisatie, en al een paar keer hebben we elkaar gesproken en ze zeggen wij willen graag hier komen met, uh, met ik zoek naar mogelijkheden dat wij ook onze lessen, live video opnemen, dat we ook aan onze cursisten in elders in het land kunnen laten zien. <coughs> en... Uh, en de organisatie had mij benaderd, en ze zeggen: We willen dat voor u doen. Dat opnemen, dat allemaal doen. Maar het enige is dat. Uh, dat. Uh, we willen rechten hebben op die lessen die u geeft. Ik zeg: Dan, dan dat heb ik tegen hen gezegd. dan wilt u meer dan, dan wat wij hebben, dan wat, dan wat wij kunnen geven. Want die lessen zijn niet van mij. Ik krijg wat ik moet zeggen maar ook ik heb geen rechten op die les Oké? Okay? dus heb ik gezegd zeg nee dankjewel Ziet u, allerlei, op allerlei mogelijkheden worden we benaderd en zullen we ook benaderd worden om dat mensen van onze wereld willen, zullen we op allerlei manieren willen ons helpen ons helpen op de manier dat er een business van wordt gemaakt. Daar moeten we erg voorzichtig zijn dat wij niet voor zwichten, dat wij niet voor grote ...geldschieters de eerste, de beste plaatsen op de eerste rij laten, laten zitten. Dat is ook een grote, zeg ik verleiding en wij moeten weten, leren do door te staan. En vaak is het moeilijk, want ik wil snel, ik zou zo snel willen dat ontwikkelen, maar moet het op een kooshare manier gebeuren. Dat is dat. Um, wij zijn een paar twee lessen geleden, twee lessen daarvoor, begonnen wij over over de correctiemethode om van wie is dat? Oh. Daar, uit, ah, het is van de, van, de, wait, van de zaak. Kijk. Okay, okay. okay, wie misschien van niemand hangt oh. eh? Ja. Ja, okay? oké. Okay. <laughs> yeah. yeah. Wij zijn begonnen twee lessen geleden met de belangrijkste correctie van waarbij ik had ge, we gesproken over napret, voorpret en newpret. Newpret. Dat de mensen moeten proberen in nieuw te leven. Natuurlijk, dat, dat, dat iedereen was heeft dat met twee handen aangegrepen. Dat de ideeën om in nieuw te leven. En uh, iedereen begrijpt dat het nieuw te leven is goed, natuurlijk. En maar wat, het, wat, wat is het dan? Wat is het voor om in nieuw te leven? Weten wij we wat nieuw is? Ik zeg het te jullie dat geen mens ooit Vanaf het begin van de schepping tot nu toe wist wat nieuw was en wat, wat nieuw is. Waarom zeg ik jullie dan, dan leef in nieuw? Dus we gaan leren wat nieuw betekent. Nieuw is alleen het streven naar nieuw. Waarom? Want nu. Nu is de manifestatie van de enige scheppende kracht. Alleen in nu manifesteert zich aan jou de enige scheppende kracht. De bron van het leven. Alleen in nu. Dus als je zegt ja ik ben bezig met het verleden ik denk aan mijn familie aan het verleden, aan wat dan ook allerlei prachtige, ijdele gedachten ijdele met ei. Ja. dan moet je voor 100 weten dat jij bent bezig met schim en niet met de schepper want de schepper leeft alleen in, op de absolute nu, absolute nu moment en als je leeft in de toekomst toekomstverwachtingen hiernaals, dan leef je niet volgens de instructie van de schepper, want jij leeft dan niet. Jij leeft alleen in verwachtingen voor de toekomst. Dan zal voor mij beloning komen, of iets anders, wat dan ook. Terwijl de enige vorm van het ware bestaan is nieuw. Hoe eenvoudiger kan niet. Natuurlijk, wij weten dat na een tijdje, hoe langer, hoe dichter, hoe verder wij gaan, van generatie op generatie, ook voor, voor, tijdens ons leven, hoe dichter komen wij naar ons doel, naar ons scheppingsdoel, naar het scheppingsdoel ten aanzien van mij, van iedere persoonlijk. Maar dat kan ik alleen maar bereiken als ik alleen in nieuw leven. De beste, de beste vooruitzichten voor toekomst. Je moet erg korte blikken doen naar toekomst. Maar leven nu. Je moet absoluut geen blikken hebben naar, bij, naar vroeger. Want daarmee toon jij dat jij absoluut geen geloof heeft in de scheppende kant, kant, hand van de scheppende 90% van de mensen leven alleen in het verleden. Kik, ze krijgen kik in het verleden. Alles is begrijpelijk, natuurlijk is het begrijpelijk. Maar wil jij naar de instructie leven, wil je komen naar jouw vervulling, unieke vervulling ten aanzien van jou, dan moet je geen moment leven in het verleden. Al lijkt het jou afschuwelijk, wat ik jou zeg. Al lijkt het jou asociaal en onmenselijk, et cetera. Want het spirituele is onmenselijk. Het ware spirituele is absoluut onmenselijk. Waarom? Menselijk is om medelijden bijvoorbeeld. Om medelijden te tonen aan elkaar. Je krijgt van mij geen medelijden. Ik begeleidde iemand die in kampen heeft gezeten. Ik heb direct gezegd, meneer... Geen medelijden heb ik voor jou. Hoe kan dat? Ik heb de hele wereld al die beste psycho psychoanalisten gesproken. Ik heb geen medelijden. Iedereen heeft met mij toch wel meegeleefd. En dan voel ik zo lekker. Ik zeg, nee. Ben ik zo onmenselijk. Natuurlijk onmenselijk. Onmenselijk omdat wij moeten geen... Um, Valse menselijkheid bekrachten als meneer hoge geefstrijd. Waarvoor niet van het ziet. En natuurlijk is het tegen elke religieuze opvatting die dat het zijn allemaal menselijke zaken. Maar we zijn niet bezig met de aardse zaken. Zolang je hier zit, zolang je de Kabbalah bezighoudt, als je denkt dat wij een beetje dat wij niet te maken hebben met de opvattingen van deze wereld, we hebben te maken met absoluut met de wetten van het heelal en wij proberen ons eraan eh, overeen te eraan te schieten, ons onthandelbaar niets met onze wereld natuurlijk moeten we leven, moeten we ook participeren in onze wereld, maar dat doe ik dan met mijn uiterlijke mens maar met mijn innerlijke mens moet ik medelijden hebben voor, mijn, voor, voor iemand die dan die zich uh, verkeerd gedraagt en kreeg dan uh, op, zijn, op zijn donder van boven natuurlijk ja, van door, zijn, door zijn eigen toedoen we moeten dat doen, maar langzamer moeten we dat afdoen. Langzamer zullen we dat ook leren. Dus onze opvattingen, opvattingen voor religieuze opvattingen, dat. sap of sap, ik noem het voordeel van te doen. Maar, dat betekent nieuw. We zullen leren wat nieuw is. Want iedereen spreekt later in nieuw leven. Iedereen begreep het, dat is toch wel. Nieuw in nieuw bekeken. Zelfs in welke religie proberen ze dan, als het is, dat zo met of de vloer of het veel op de lotushouding, etc. Ze proberen dat nu te pakken krijgen. En dan Wij zullen wel leren, volgens de instructie, wat is nu Want alleen in nieuw manifesteert zich de schepen Want alleen nieuw bestaat en vanwege bestaat niet en de toekomst bestaat niet absoluut niet, bestaat absoluut niet voor ons bestaat het absoluut niet we moeten niet nadenken over dat over, over, over de toekomst en de politici die moeten dat weten hun baan zij zijn zo intelligent. Jij moet niet alles willen weten het is belangrijk dat je niet leert om niet alles te willen weten om zo om kieskeurig te zijn wat je leest. En wat je daar Waarom? je Heb maar een, een beperkt aantal dagen te lezen. Dagen bedoel ik dat het, uh, het verloopt als dagen. Dus probeer selectief te zijn met alles wat je doet. En we zullen precies leren hoe we die nu. Hm? zullen. Proberen de pakket te weten. Hoe zullen we dan de schepper en zijn staart proberen? En zijn staart proberen. Zo, dat is een mooi. Maar hoe we ook zeggen als wij daar streven naartoe dat wij dat nu weten wat nu is. Wat niemand van ons weet wat nu is. Dat staat in het Torah. Dat is belangrijk dat jullie ook veel belangrijker dan jullie die stiekem door te lezen het veel belangrijker dat jullie de Torah van Mozes uh, gewoon een verhaal te doorlezen maar zonder iets uh, te proberen te interpretatie uh, proberen interpretatie te geven, proberen te begrijpen of proberen te begrijpen zoals jouw religieën, welke dan ook ...jou vertelt. Moet je dat niet doen. Gewoon verhaal, gewoon plat leren. Laat gewoon lezen. Het staat geschreven. Dat... ...de schepper zegt... Hawaïa, we zeggen de vier letteren de naam van de schepper. de naam van Van Hartiging. Ik zeg aan... ...Moshe, namens, Moshe. Ik, zeg, ik gebruik... de ...hebrauwse namen... ...van bijbelpersonages uh, uh, personages, omdat die he hebben kracht. En nu de vertalingen Kijk je nou, zelfs de vertalingen hebben uh, uitwerking op mensen. Kunt u je voorstellen hoe meer, miljardenmaal meer, de woorden van de schepper zo in brems staan in de the... tijd? scheppers zet het tegen Moses. En nu ga naar de farao. Dat is steeds die klaag. Dat was de laatste klaag. Voor de laatste klaag. Een scheppers zet het tegen Moses. Ga naar de farao, farao. En. En zei tegen hem dat. We zullen zien wat farao is, wat Egypte is. Het is niet dat we denken dat het land is, dat het aan land gekoppeld is. Maar dat langzamerhand zullen we leren afleren van het aardse. Dat je niets ziet buiten die woorden, geen beelden. Want de hele Torah, de hele vijf boeken van Mozes spreken geen woord over onze wereld maar natuurlijk dat gewone mensen hebben allemaal, allemaal, allemaal interpretaties gemaakt, allemaal moraal daarop daarboven gezet alle theologieën daarop, daarop, daarop ook dat is begrijpelijk, dat is ook niet verkeerd want tot de mens komt naar de waardom, naar het ervaren echt, dat en van het ervaren van het spirituele van het, het geestelijke duurt vele generaties we wij zijn iemand toe om dat een beetje, te, iets een sluier, een klein beetje te doen en de tijd te de Mozes zei tegen, de Schepers zei tegen, uh, Mozes ga naar Paro en zeg tegen hem, uh, morgen nacht, morgen liedernacht, zo zijn ze, en zeggen ze, tegen middernacht, morgen zal ik, de schepper gekker, zal over het Egypte, over Egypte uh, doorlopen. En zal elke eersteling van Egyptenaren zal doden. Natuurlijk is het heel totaal anders wat men denkt dat het uh, zou de schepper mensen willen doden. Maar goed, het is wel spiritueel, dat is wel allemaal leren. En dit Egypte wat nieuw is, heeft dat iets te maken met het Egypte wat staat in het verhaal? Absoluut niet. Ja, maar toch nog. Dus zeg bij hem dat in middernacht, morgen, tegen de middernacht, morgen middernacht, zal ik dat doen. Mozes, die volgende dag, Mozes over die gezegd is dat hij, de schepper zit het hart, hard. We zullen ook weten wat het is. De schepper, de schepper. Ook wij zijn in staat om de schepper, de kleine de de scheppende kracht, in onze, volgens onze krachten hem ook te herkennen. Het is geen openheid. Het is een kwestie van werkelijkheid. Dus hij kwam daar en hij, hij kwam bij, bij de farao en daar waren. en Moses zei zo, hij, hij bracht de woorden van de schepper en hij over en hij zei morgen ongeveer tegen de middernacht tegen de ja, middernacht ongeveer hij zei zo ke met de branche. K. Q. Het is ongeveer tegen de middernacht, zal eh, rond, rond, rond middernacht, zal de schepper eh, doorlopen eh, bij elke huis van een Egyptische huis en zal dan de eerste, elke, elke eerste eh, dood. Maar hij zei niet precies. Waarom moest Moshe zeggen van ongeveer rondom middernacht? Waarom zei hij niet zo precies zoals de schepper hem aanbevolen had te uh, zeggen. Precies om middernacht. Omdat Moshe was goed bij, goed bij zijn hoofd en hij begreep. Dat ook niet Hij begreep dat de geleerden... Uh, ...van Egypte... Astrolog, ...astrologen... ...en allemaal die... ...in de omgeving waren... Uh, ...de Faraos, ...die zou wel eens... ...fouten kunnen begaan... ...want zij berekeningen maken... ...over de schepper... ...over het beeld van de schepper... Je, ...en niet... Uh, ...rechtstreeks... contact met hem... ...dus zij maken berekeningen... ...waarbij natuurlijk... ...zij maken ook berekeningen... ...van de krachten... Die er zijn, natuurkrachten, die ook van de schepper zijn, maar dus niet zo dat als mijn oorjeugd dat ik ga tot zo even krabben, maar op die manier, absoluut, mag ook, ja, hetzelfde resultaat wel, maar dat kan niet wel krampen tegen Dus. Um, hij had begrepen dat de zee zou, de menselijke fout zou kunnen begrijpen. In het bepalen van wat nu. Nee. Alleen, alleen de schepper kon zeggen precies om twaalf uur. Want een mens kan niet no, zeggen, nou so dan zou hij dacht zo. So. Nou zou so dan nu zou so bijvoorbeeld, wat was zijn probleem? Hij dacht, nou stel dat een half uh, twaalf uur aftikken op, op, op en die volgens de berekeningen van die astrologen en die ja, filosofen en, ja, ah, van, ah, van de parao zou misschien nu al een tijd moeten zijn dat het twaalf uur zijn en dan zouden ze zeggen nee, kijk zo, die schepper, die enige god van Israël die zei dat twaalf uur zou dat de plaag, de eerst van eerst, eerst, uh, ja, eerst, eerst, eerst eerstelingen, zo, eerst geboren is, plaatsvinden. en die is toch niet. Ja, nou, dus de schepper is is een fluitje Dat is dan geen waarheid. Dat is dan een, een, een wazeneus. Dat is niet, niet waar. Kijk Daarom heb je zo. zo Ontgoocheling. Ja. Mensen deel, mogen we denken, de menselijke taal, mogelijkheden voor menselijke taal. Dat wil ons zeggen dat zelfs de topmensen van onze wereld, die astrologen, die alles weten, ook zij kunnen zien. En niet kunnen, hoogst mogelijk zij zich kunnen vergissen in wat nu is. Laat staan de andere mensen. Hoe moeilijk het is om niet te bepalen. En heb ik nu een paar keer geleden gezegd, twee lessen geleden gezegd, je moet je leven. Klaar is het niet. En nu gaan we langzaamaan ontvouwen, langzaamaan. Wat is die nu? welke manier berekening, approximatie te niet op die manier door berekeningen te maken. Uh, maar door bepaalde kennis, bepaalde geloof bovenkennis kennis en geloof bovenkennis waarbij je zo overgeeft ik zal allemaal laten langs nog laten zien laten zien hoe dat hoe, hoe dat eruit in de, in de vorm van de drie lijnen ja, de vier van drie lijnen rechts, de dat is even zo alleen aan zorgers gekekenen. De schepheid heeft alleen in zoger gegeven. Geen andere lering in de wereld ooit kon het ontvangen. En dat is ook niet omdat het goed is, is beter Zo was. het. En dat middellijn nieuw maakt alleen de schep. Dat is de kunst. Dus links en rechts dat is wat wij kunnen doen. Ze allemaal leren. Links en rechts dat is wat wij doen door onze inspanningen. En het middelein, de derde weet, het de middelein, dat maakt de schepper zelf. De schepper zelf maakt dat het nu, dat wij naar nieuw komen, is niet ons. Wij kunnen alleen streven naar het nieuw, Maar het beleven van nu, komen in het nieuw, dat doet het licht ons. Dat is het resultant van het werk van deze naar deze. Maar dat komt. En als je steeds streeft naar nu, naar het beleven van nu, zou je ongetwijfeld de kortste weg wandelen naar het ervaren van de enige En zou je gaan van één hoogte naar een andere, naar een andere, naar een andere, en andere moeten dat ik niet, niet eens te Niemand zou het ook zien. Het gaat niet om anderen. Het gaat om jouw contact met de Maar natuurlijk dat hoe dichter je komt hoe hoger je komt bij verder, ervaren van de enige in kracht, indirect uh, oefen jij enorme invloed in jouw omgeving. In jouw omgeving, dat is in jouw omgeving. Huis, het, vrienden, dat tot aan de hele, tot aan het hele universum. Ik wil, straks zal ik dat zien, en dat begrip. Dat is dan ook het nieuw. Wij gaan dat verder met het niet leren. Even nog even terug de twee woorden naar naar medelijden hebben met de mens en tegenover versus de waarheid echte liefde proberen voor hem te hebben in plaats van medelijden in plaats van kinderlijk gevoel religieus kinderlijk gevoel voor medelijden voor een mens. wat ik ook mag zeggen komt, loopt altijd altijd Krom altijd altijd slechtheid. Een mens is niet gecorrigeerd en probeert een andere te helpen. Eén blinde probeert een andere te helpen. Wat wordt er dan? Dat is wat we zien in onze Maar we spreken niet over een mens. Maar even, wat is het verschil nou? Tussen medeleven, mens en alleen uiterlijk medeleven of de mens zelf op zoek zijn naar de waarheid en ook een andere proberen de ogen uh, te openen probeer. Er uh, was een verhaal was een grote in de negentiende in, in, in de begin twintigste eeuw was een zeer grote uh, psychiater, psycho-analyst, Freud. Freud, Freud, Freud. Dat als, een, als een jood verkeerde kant op gaat dan wordt het een vroeg of iemand anders, het niet doet. maar ook zelfs, hij ook zoveel had ingebracht met zijn, met zijn arts voorstellingen, die ook natuurlijk, want hij de, de ziel was op joods, hij had toch wel geprobeerd het, het oneindige weer te geven in de vorm van de, van de wetenschap psychologie en dan psychiatrie, natuurlijk is het krom uitgekomen maar goed, heet hij? Hij beschrijft ergens in zijn boek, Maar voordat ik naar Kabbalah heb, Kabbalah heb, Kabbalah heb, Kabbalah heb, heb ik alle kennis proberen een beetje te leren, ook psychologie, psychologie, psychiatrie. En dan heb ik ook iets gelezen bij Freud, waarbij hij zei, hij had een verhaal verteld over een van zijn patiënten. En dat was een, een vrouw die, ik zal even kort houden, want ik heb zo'n belangrijke dingen te vertellen, maar toch wel rondom. Hij had een patiënt waarbij die, en zij had een soort syndroom, of je, een soort waanzin, waarbij van haar, vanaf haar jeugd had ze een verwachting gehad, die had zeer verwachting, wel toekomstverwachting. Waarbij zij dacht dat er een prins zou komen op een witte paard en hij zou haar op een paard neerzetten naast het voor, voor, voor hemzelf. En hij zou haar naar een onbekende eiland meevoeren, mee ja, et, cetera, et cetera. Ja, Niet slecht, elke ja, vrouw keek uh, nou... De menige vrouw die, die, die leeft terwijl zij met een scheurige man leeft. En dan weet ik veel of ze denkt dat die schurk is of die is niets. Die is helemaal... deugd deugt, deugt niet. Uh, maar ze leeft ook in haar dromen. In dat soort verhaal. Maar zij is niet uh, gestoord. Of zij is niet, het is niet zo ver als wat hij beschreef met deze vrouw. En zij was helemaal in daarin... Dat gaat haar... Zien zij leefde daarin. In dat land In dat oorlog. En toch was het een story. Toch psychologisch. Want zij kon niet leven in liefde. Dus die Freud. Arme Freud. Die probeerde haar eruit te krijgen. Met de artsenmiddelen, met, met de technieken van psychoanalyse, etc. cetera. weet wat zijn technieken. Als, als het niet lukt. Dan gaan ze jou dan met elektrische schokken doen. Maar hij heeft toen alles geprobeerd en dan zei hij uiteindelijk tot zijn assistenten, hij heeft gezegd, weet je je, ik zie wel dat, ik wil, ik gun haar in, haar wan zien in van met elektrische schokken. Als ik haar elektrische schokken vind, of zelfs elektrische schokken niet, als ik haar op, gewoon breng ik haar terug naar dit leven, dan ziet ze dit leven. Als ik zelf kijk naar dit leven, dan denk ik, zonder het spirituele dat daarbij niet bijhoudt, dan denk ik, zij had toch wel beter. We hebben iets toch iets zeker is wel naar onze wereld altijd iets te belenken. kinderen met al hun wensen met al hun verwachtingen met al hun rijkdommen, met al hun pleziertjes altijd iets is het iets om te beleven is, is er iets om, doen om te doen om dat na te streven iedereen komt absoluut, iedereen komt bedrogen uit ja ook meneer Boetsch en alle anderen die opziet de kubbelen toch want binnen voelen zijn zinke muziek aan van meneer Bieter Thijnsen. En dat is een absoluut bedroogheid, Maar die komt niet aan zichzelf, komt niet aan zijn doel. Dat hem gesteld is van boven. Hij moet nog het overdoen en dan komt hij misschien ergens in de Amerika als hij nog geluk heeft voor te lezen in zo'n klas als Dus, um, ik zeg aan jullie zo: ik heb geen enkel medelijden met jullie, ja, in de zin van, ook de schepper wil niet dat medeleven medelijden dat hij blijft in onze wereld alleen steken, met al die wensjes Je moet naar het spiritueel, naar het geestelijke, je moet naar het, ware, het ware bestaan groeien. En dat kan ook pijnlijk zijn. He? Kan ook pijnlijk zijn. Waarom? Je moet kracht opbrengen van jouw waanzin, nog geen waanzin, maar allerlei ideeën, fantasieën, allerlei hangen aan jouw verleden. Zelfs prachtige verleden leef je dan op dat moment niet. Denk ik was in Spanje, ik heb daar een prachtige leesje gehad, want ik heb zo'n tijd gehad. Oh, dat is prachtig. En je geniet nu na een Op dat moment, leef je absoluut niet. Als je naar de beste lezing komt, de beste les, en je komt erachter, daarna, na het aflopen van de les, en jij nog vijf minuutjes denkt aan de les, betekent dat je niet leeft. Nee. Je gaat naar buiten, dus een goede dag dan, dat we het klaar moeten weer je leven weer instellen en weer verwijten. Dat is erg, dat ik is een keer Wat is het verschil tussen wetenschappelijke aanpak zoals volgens onze wereld en wat wij bestuderen? Ik probeer geen parallelen te zoeken, maar geen parallelen in onze wereld met wat wij weten, wat wij doen. Maar wij leren iets wat in onze wereld, waar geen uh, parallel in onze wereld bestaat. In geen enkele leren kan je dat aantregen. Uh, Het is niet van deze wereld. Wij leren datgene wat leeft altijd. Als je altijd dat telkens wanneer je gaat met kabala in contact komen. Dan ben je bezig met de kabala. En je denkt, ja, ik wil dat niet, ik wil dat niet, ik wil dat niet, ik wil dat niet, ik wil dat niet, ik wil dat niet, ik wil dat niet, ik wil als je, als je de variance, een beetje bidder bent, je een dat je een innerlijke handeling betekent een innerlijke intentie. De juiste intentie productie. Harddag, harddag, je graag, geest graag, geest graag. Dan moet je een verduselijke graag, die jouw vrienden, in deze wereld. Dan wordt van blokje het belachelijk gezegd. Je moet op straf vragen op het pas van meer jouw jouw die je mij goed leeft en die probeert niet te zonder te zonder te dat jij een politiek is en paard dat jij bepaalde over dat dat je het goed dat je dat je soort werk doen al voor gaat niet. Het moet samen groeien. En niet dat jij kracht. Geef mij kracht en daarna ga je naar al die vintjes bellen. En dat en dat eh, om bij hen medeleven. Op het dan is het ook zo. Cool en, en anders denk je dan ook het kabalaar. Dat is de doen boende. De denk je dan ook om iets. Als de werk zelf verricht van binnen, dan zal hij niets helpen on... om... Je kan gaan doen uh, alles in de boeken op store, op Zal hij niets helpen, als je meenieke kopie hebt van been. En de hoop dat nooit bereid, nooit binnen is kieper de... hier. hier kan je nooit bemachtig en het is het is we gaan verder misschien heeft gezien de tekening die Um. oké okay. ik zal proberen iets op te tekenen hier heb ik leven. nu kan even, ik spieken een beetje um. ik heb veel te vertellen en wil ik proberen dat we hebben zo'n korte tijd om voor die lessen dat is altijd moeilijk Rav in Israël heeft elke avond 2,5, elke nacht 2,5 uur. Dan kan die babbelen, ik uh, ben weinig tijd. Okay. Ik wil iets optekenen wat misschien ons inzicht zal geven. Want ik wil ook aan jullie laten zien wat ik doe met jullie. En wat, hoe, moet jij je, hoe ik stel mij op van binnen ten aanzien van jullie. En hoe moet jij ook jezelf opstellen ten aanzien van iemand anders. Oké. Okay? Qua krachten. Ik wil het proberen optekenen. Natuurlijk is het altijd een... een je probeert de krachten weergeven met tekeningen. Dus je moet altijd zien dat al die tekeningen moet je langzamerhand proberen te verbeteren. ...te vertalen naar krachten die in jou zijn. Nee? Elke mens, we hebben gezegd... ...bestaat... ...binnen hem is één dat ...betekent dat is oneenig licht... ...met allerlei, in allerlei... bekledingen. Daarna hebben we gezegd is... ...wat wij noemen dat... ...innerlijke mens. Innerlijke mens. Daarna hebben we gezegd... ...is het goed, goed en kwaad... Wat het is, we zullen we zien, we zien. deze innerlijke mens is een gebied waar alles goed is. Natuurlijk, alle, met gradaties natuurlijk. En dat is wat wij noemen de scheppende kracht in, al, in, al, in alle, voor alle, alle verschillende bekledingen. Dan komt, en dan komt, uh, wat wij noemen, uiterlijke mens. Uiterlijke mens is geen vlees, we hebben niets te maken met vlees en Kabbalah, niet met emoties, niet met dat, alle, dat zijn allemaal, alles wat, um, dat zijn waarmee alle wetenschappen zich bezighouden, dat is, uh, behoort tot, zinlijkheid. Ja? Dus, uh, Zinnelijkheid heeft natuurlijk, zinlijkheid natuurlijk in de zin van ook met, met zinnen te maken. We hebben absoluut niets. Natuurlijk ook wij hebben ook, uh, iedereen heeft de uiterlijke dat, um, wensen. Als wij zeggen uiterlijke mens bedoelen we alleen die uiterlijke wensen. U, wensen, de u, wensen van de uiterlijke mensen. Eten, drinken, uh, mechanische wreigingen, uh, uh, rijkdom, rijkdom, uh, Macht en. en wetenschap. Oké, okay? dat is uiterlijke mens. Dus vanaf. vanaf. En, uh, vanaf uh, wat we zeggen. een beul. Ja? vanaf een beul, de laatste beul. tot en met. Einstein. dat is de eind, uiterlijke mens. Begrijpt iedereen dat? Ja? Ik bedoel Einstein als wetenschapper. Plus alle Nobelprijswinners. Ja, allemaal ziet het al, allemaal, dat zijn allemaal wensen van onze wereld. Dat uiterlijke mens is wensen van onze wereld. Een mens die zich bedient, dat deel van een de mens dat zich bedient met, door, door met, met uh, die wensen, waarom verwerken we het? wensen dat heet uiterlijke mens. Wij beginnen de mens, de mens, zoals in het Duits men zegt, de mens, die mens, de mens, dat is een mens, mens, mens, mens. mens van een hoog ho met een hoofdletter, dit begint hier. Oké? Natuurlijk mag je, mag je wel Nobelprijswinnaar je, jezelf noemen, maar dat wil nog niet zeggen dat jij een mens, de mens is. Dat jij een mens, breken de mens die naar het scheppingsdoel ten aanzien van zichzelf leeft. Okay. Maar natuurlijk, iedereen gaat naar, naar dit doel toch wel toe. Zelfs zelf als iemand een Nobelprijswinner is, en houdt zich absoluut niet met, met het spirituele bezig, met het geestelijke bezig, toch door het, door, het, door de absolute teleurstelling nadat hij Nobelprijs geworden is, nadat hij dan die Hoeveel dat, 200.000, 200.000, weet ik niet hoe het geïncasseerd heeft. en ook veel eerbetoon. daarna zal hij toch wel tot absolute teleurstelling komen. omdat dat zal hem niet, uiteindelijk, niets geven. wat hem tot zijn vervulling zal brengen. Oké? Okay. Oké. Okay. Dus dat is de uiterlijke mens. En daarnaast zit het gebied van. en de uiterlijke mens, wat wij noemen, is kwaad. Kwaad niet in die zin wat wij noemen kwaad. Kwaad betekent egoïstisch. Alleen ontvangen voor mijzelf. Oh, wat is er nou verkeerd in onze wereld? Om voor jezelf te ontvangen? Het is it norm. Het is iedereen it alleen. Wat is er verkeerd? Het is niet verkeerd. Maar we zien wel dat het alleen maar omhelst, we zeggen dat alleen maar het deel, een uiterlijke deel, behoort tot de uiterlijke deel van de mens. Maar van binnen hem, vanaf goed en kwaad, hier zit al onderscheid. Zitten al twee delen. Zit al goed in hem. Goed betekent uiterlijk iets. Een vonk, vonkjes van het geef. Iets wat. Uh, in elke mens ...ziet het wel... De ruimte, ruimte is daarvoor, voor geven. ...is is in onze wereld belachelijk is. Of zegt men, geef. Geen mens, uiterlijke mens, alle uiterlijke mensen in de hele continent, in de wereld, weten absoluut niet wat geven is. Want geven we zien wel, bestaat geven in de uiterlijke mens? Geef. Alleen klaar. Dus als een mens doordringt door goed en kwaad gebied in zichzelf, dan vervaart hij voor het eerst wat geen goed is. En daarom in onze wereld, en dat is onze wereld, betekent, hier beginnen ze, hoe, hoe uitermeter, hoe meer arts zijn, zijn Dus hier beginnen, hier beginnen ze beulen. Beulen verrichters, ja, eh, wereldvormen, verrichters euh, doe maar wat, wat nou is. en alles volgende komt dan, kom dan eh, een mens gewoon eet, drinken en dan nog de derde doet alleen dat is dan zijn eigen dat is alles wat hij doet, dat is voor hem het leven eet en drinken gezin ah, wolven denken niet anders of beren of poesen. Dus. Het is een hoogheid. En bij haar Dat gezin. Gezin. Gezin. Hebben, ze hebben dat verhemeld. Dat is heel, Dat is he heerlijk. Gezin. Betekent niets anders. Dat ik doe het allebei, alleen maar voor mezelf. Ik wil een vrouw hebben. Ik wil een huis hebben. Ik wil kinderen hebben. Alleen voor mezelf. Welke man doet dit voor zijn vrouw? Alleen voor zichzelf. Hij koopt de beste spullen voor zijn vrouw. Alleen voor zichzelf. Elke man doet uitsluitend voor zichzelf. Natuurlijk heeft hij zichzelf... Uh, de innerlijke kracht hier... wat hem dat doet, laat doen. Hij begrijpt het niet waarom hij dat doet. Hij doet het natuurlijk voor zichzelf. Voor zijn eigen zin. Voor zijn imago. Voor alles wat hij Maar in onze wereld... doet hij alleen voor zichzelf. Weet het goed. Dat jij dat niet... meent dat jij niet een valse hoop doet... dat dit anders is. Natuurlijk zei... Wij doen het allemaal mooi door al die films, door al die weet je, soap serie, door al die romantische films. We doen het mooier, maar geen medelijden, geen medelijden, geen medelijden. We zou er werkelijk Als Dus in onze wereld moet je weten dat geen mens iets maar kan geven. Onthouden, houden, want jij gelooft nog niet daarin. Het hoeft niet, je moet nog even uh, gegevens hebben, moet ook ervaring hebben, moet je et cetera, et cetera. Maar zo is het. Okay. Tot en met Nobelprijswinnaars voor de vrede. We weten absoluut niets. Voelen absoluut geen contact met het vrede waar ze het over hebben. Natuurlijk, blabla bla van buiten, is zijn een goede mens. Okay. Maar goede mens begint... Goede mensen bestaan niet. Alleen de enige scheppende kracht is goed. Geen enkel mens ooit was goed. Maar dat moet je allemaal leren. Maar vanaf het penetreren, hier naartoe, vanaf het moment wanneer je gaat hier ervaren wat goed en kwaad, dit gebied, dan gaat het, dat heet mens. Waarom? Mens is altijd bestaat altijd uit die twee. Uit goed en kwaad, dat hoort. Dat is mens. Oké? Okay? Want hier is heel goed in je, in je hoofd, in je hart, dat alleen mens is, alleen als die twee dingen ervaart in zichzelf. Links en rechts. Uh, kennis en geloof, goed en kwaad, dat is mens. Dat is mens. Waarom? Hij werkt. Hij kan en dat en dat en hij kiest. Steeds, elk moment, wat de echte mens is, elk moment kiest die tussen goed en kwaad. En als je zegt, ik ben goed, ik, ik doe alleen maar goed, zoals uh, mijn religieuze broeders doen, dan is hij goed. Nou, als hij goed is, dan... De, wat, ik wil nog goed, ik wil, ik wil nog beter worden. Ze wil nog beter worden. Ik ben goed, maar ik wil nog beter worden. Je moet nooit zeggen dat je goed bent, want dan lig je. Dan zeg je, wat kom je hier op de koers doen? Je moet erg duidelijk voor jezelf weten, dat jij niets goeds in jezelf hebt. Dan, is dat is de ware toest. Steeds zeg ik jou niets goeds hebben in jezelf. Want het goed is dat. Dat is goed, dat is niet jij. Dat is dan in jou is een soort straling. hier Dat heb ik zo opgemaakt. Hieruit kreeg je het licht hieruit kreeg je licht, maar jij zelf hebt niets goed, ik laat zij ze zeggen dat is bij jou ook een gebied van goed betekent dat jij trekt het goed aan door, vanuit, en zo vanuit de oneindige licht in jezelf maar jij hebt hier alleen de mogelijkheid om goed, om een innerlijke ruimte te creëren waarbij jij het goed kan aantrekken oké, okay? en hier zie je dat, hier wordt het ook verder van Eenshof, het gebied van goed en kwaad, is nog verder zitten dan de innerlijke mens. En daarom zie je, hier heb je, al, heb je beide, innerlijke mens en uiterlijke mens. En hier is the dus de strijd. Dus als je nu, en dat hier is ook misschien iemand heeft een vraag gesteld, als ik hier op aarde iets doe, iets geks doe, nou, ik hou me toch bezig met mijn innerlijke mens. Waarom, waarom is het dan... Waarom, waarom beïnvloedt het mij dan? Waarom kan het mij kwaad doen? Oké. Okay. We hebben gezien op de kekening dat hier... Wat goed betekent, goed betekent... Het gebied van goed betekent... Is altijd goed hier. Dus de, de zon schijnt altijd daar. Dus dat gebied van... Goed, dat gebied, kijk, dat gebied van innerlijke mens in de mens, kan je nooit, is nooit te schen, uh, kan je nooit schenden. Is dat goed? Mm -hmm. Dus de Door jou toedoen, of je goed doet of je slecht doet, erg belangrijk wat ik zeg, dat is bijna her heretisch Bijna heretie, hè? Ketters precies. Maar wij moeten door alles komen als wij de waarheid willen trouw blijven. Goed, hier, waar het gebied van goed is, dat kan je nooit kapot maken. Dus een <coughs> mens kan het niet kapot maken, zelfs als hij een beul is, wat hij ook doet op aarde. Hier, altijd bij hem, hij voelt het niet, hij ervaart niet, dat, dat, dat gebied van goed. Maar hij is altijd bij hem aanwezig. Wat kunnen wij wel schenden? Welk, wat, wat, waar wij wel uh, door onze toedoen, of wij dan zondigen, of wij goed doen, wat is wel te beschadigen? Is alleen dit gebied van goed en kwaad. Hier hebben wij toegang, tot hier kunnen wij onze daden kunnen, tot hier Eigenlijk tot hier, maar laten we zeggen, hier kunnen ze, laten we zeggen, tot hier. Tot, dus van tot hier. Hier kunnen wij uh, schade toebrengen. Hoe? Als wij zondigen, zondigen betekent dat ik stiekem voor mezelf wil, alles voor mezelf alleen wil hebben, op welke manier dan ook. Oké. Ik streef naar een Nobelprijs, Ik wil een nobel, Nobelpreis nobel zijn. Maar in mijn hart wil ik voor mezelf alleen hebben. Je kunt ik iets, prachtig, iets prachtigs. Maar ik wil alleen voor mezelf. Nou. ik betekent. Als ik het doe. Maar. Elke zonde wat ik doe. Met de zonde in onze wereld. Wat doe ik met de zonde in onze wereld? Dan trek ik. Want hier hebben we gezegd dat is dan, dat is gebied van innerlijke mens is onschadelijk, niemand kan schade eraan brengen, maar hier wel. Dus als ik zonder hier, dan wat doe ik? Dan trek ik dan dat kwaad, zelfs het hier, dan trek ik een stukje van mij, dan als het ware relateer ik mezelf aan het kwaad wat hier zit. En uiteindelijk, wat gaat het hier gebeuren? ...dan het gebied van uiterlijke mens van kwaad... ...wordt steeds uitgebreid. Ziet het? Iedereen ziet het? Dus uiterlijke gebied wat kwaad is... ...wordt uitgebreid door mijn zonde die ik doe. Begrijpt het iedereen? Dus als ik zondig, dan spreek ik aan... ...dan, dan dit gebied in dit gebied... ...dit gebied wat... Uh, van goed en kwaad dan maak ik dit gebied dan oh, pak ik een stukje van dat gebied uh, en betrek ik het bij de, bij de uiterlijke mens oké, okay? als je goed doet wat, wat gaat het gebeuren als je goed doet dan dan correleer je jezelf met het goed wat hier is dan de ruim dan de innerlijke in jouwzelf, het innerlijke gedeelte, wordt uitgezet. Dan pak je een stukje dat van het goed en kwaad gebied, verruim je hem, het goed gebied in jezelf, verruim je. Je wint van het kwade. Je wint van het kwade, dat betekent je, je wint voor het leven. Jij verkrijgt leven in jezelf. Dat zijn handelingen. Okay. Daardoor verkrijg je meer leven in jezelf. Hoe? Vroeger ervoer je het niet uh, bepaalde gebieden. Nu kan je het ervaren. Het is nu tot goed gekomen. Jij kan het meer in jezelf dieper inkomen. Oké, okay. Be iedereen begrijpt dat? Oké. Okay. Ja. Je moet toch eigenlijk, um, ja, ja, zeg je zeggen. Je moet eigenlijk absoluut kwaad doen om te ontdekken dat je wel aan hebt. Dat is toch eigenlijk ook iets om te doen? Ja, maar niet opzettelijk kwaad doen, Aastricht. Uh, niet opzettelijk kwaad doen. Kijk, uh, wat zij zeggen is, laten we jongens, laten we even kwaad doen, want toch toch we komen we daarna komen we toch tot de goede. <lacht> ja, toch toch, de schepper toch wel leed ons. En wij komen toch wel tot de goede, door het leden, et cetera. Mooi gezien. Nee, kijk, als je iets doet, waarbij je natuurlijk geen kracht heeft om goed te doen, want we, natuurlijk hebben we geen kracht vaak om goed te doen, dan doe je alleen, je moet altijd doen, altijd moet je leven in nieuw. Oké? Okay? Nou, jij leeft in nieuw, en jij doet iets, en het blijkt misschien een zonde te zijn, oké? Okay? Maar jij wil nu niet zonde plegen als zodanig. Je wil het niet opzettelijk doen. Dan is dat opbouwen. Want dan handel je naar, naar jouw krachten die in jou zijn. Oké? Okay? Dus wij zeggen niet, we gaan nooit iemand zeggen dat iemand bijvoorbeeld zondigt. Dat wij zeggen, hij, hij doet het verkeerd. Of, nee. Daarom heb ik jullie ook gezegd, als je het, iets aan het verleden denkt, oh, ik heb toen zoiets gedaan, iets zo verschrikkelijks gedaan, weet je, in mijn verleden. Ik heb dat gedaan, ik heb dat gedaan. Ik heb dat. Moet je ook niet aan denken. Waarom niet? Omdat toen was je in staat, toen was je nog niet uh, bewust. En toen heb je dat wel gedaan. Nou, moet je nu dan uh, spijt van hebben? Absoluut niet. Ik, als iedereen, als iedereen, iedereen van jullie wil... Vooruit gaan, dan verbied ik jou om te denken aan jouw verleden ook aan jouw zonde ook aan jouw het, schuldgevoelens moet je absoluut vergeten wat jouw religie hebt geleerd is, is een absolute waanzin neem me niet kwalijk Wel, ik zeg waar, jouw religie want er zitten ook joden hier er zit ook uh, anderen dus, elke religie leert waarom Kijk, niet dat zij dat opzettelijk hebben zo gedaan die uh, geestelijke leiders, maar een geestelijke leiders is altijd begrepen dat het volk blijft dom en als iemand komt tot de Kabbalah, die zegt slus ik wil niet meer dom zijn ik wil niet volgen alle dogma's van die heren ze hebben het goed gedaan want gewone volk moet je van langs geven ja? kijk in elke in elke codex staat het als je dat doet, dan krijg je dat. Als je dat doet, dan krijg je dat. Kan iets, kan iets, kan een straf komen van het goede? Kan van het goede kwaad uitkomen? Nee. Kan van het goede kwaad uitkomen? Nee. Maar zij zeggen dat, waarom? Omdat eerst moet een mens groeien, volwassen worden en... Daarom zeggen ze hem, doe dat niet anders, of doe dat, dan kom je in de hemel. Nergens kom je in de hemel, als je aan jezelf niet werkt. Want jouw hemel zit in jou. Jij moet ontheel, hemel is de innerlijke mens. Als je langzamerhand komt tot het ervaren van de innerlijke mens, daar schijnt de, de, de zon. Altijd. Voor iedereen. Voor een papua, voor een Amerikaan, voor een Jood, voor een Christen, voor een Is, voor een moslim, voor iedereen. Op dezelfde wijze. verschillen. We hebben allemaal verschillende wortels. Ja? Maar het ontstaan van de mens was voor alle religie. De religie kwam later pas. En de religie ook natuurlijk niet toevallig, maar de religie overeenkomen ook met vaak met de wortel van, van het volk. Dat dus moet je ook niet. Je niet, niet uh, kapot maken. Moet je moet ook niet zeggen: Oh, ik heb je, leer jou, dat je moet het niet. Dat je moet wel blijven jouw religie handhaven. Wat je daarmee doet, is jouw zaak. Maar je moet niet zeggen: ik, dat, Van één religie spreek ik op een andere, dan doe je alleen maar, verander je alleen maar de, de kledingen, de bekledingen, alleen de uiterlijkheden. Ja. Je zegt nu ook: Ik had prachtige kabbalah, die Joden hebben dat bedacht, ik ga joods worden. Dan moet je verlaten onze cursus. Waarom? Dan laat je zien dat jij hangt aan de uiterlijkheid. Als je Joods wil worden, omdat je, nou, dan kom ik dichterbij, dan, dan, dan, dan maak je geschäft. Geschäft. Dat is dan vergelijkbaar met het dragen van het roodbandje. Je wordt dan een Joods. Hè? Natuurlijk, sommige zielen die zijn zo, dat die worden van binnen geroepen om Joods te worden. Dat is iets anders, maar het is niet aan mij om dat te bepalen. Iedereen begrijpt dat een beetje? Een beetje heb ik niet zo goed uitgelegd. Maar je moet natuurlijk niet opzettelijk zondigen. Als je geen krachten hebt, dan kan je misschien zondigen bij toeval of zo. Maar um, hoe kan je niet zondigen om te proberen in het nieuw te leven? Zondigen betekent dat ik mij aan het verleden hang. Dat heb ik vorig jaar uitgelegd een beetje. Ik had in het verleden, dan onder andere krachten die profiteren daarvan. Of ik denk aan het toekomst. Oh, oei, oei. Wat zal het gebeuren als mijn man over zal overleden? Oi, oh, dan zal ik alleen blijven. Oh, oei, oei. En dan, dan ga je beelden maken. In Rusland hebben ze uh, een, een joodse mop hebben ze gehad. Van, uh, en Joden leefden vaak in armoede. Sommigen waren rijk natuurlijk. Maar hier was het gesproken van een, een zeer arme mensen in, een, in, een, in een Rusland. En een oudje met zijn vrouwtje. En zij denken nou... En, nou oké, okay, ze ging naar een winkeltje en ze kocht een lotje, een lotje. En dan zitten ze te praten met elkaar. En zij zegt... En ze zegt tegen hem, Abraham, Abraham, Abraham, stel dat we een uh, Volga, een Russische auto, zullen winnen. Hij zegt, nee, praat niet daarover. Een vrouw altijd die ver, verleten man, ja. <laughs> uh, dus ze zegt hem, stel dat we een oh, Volga, een Volga, zullen we winnen. Uh, hij zegt, nee, forget it. Niet, niet praten over dingen, dat is allemaal toekomst. Is. Nee, maar toch. En dus zij heeft hem verleden voor dat gesprek. En dan zitten ze dan over dit auto te praten. Weet je. En hij zegt tegen, tegen haar man, Abraham, en dan zit je dan achter de stuur. Nee, nee, nee, niet zo, zegt ze. Ik zit achter de stuur. <lacht> en zo met lust, ik zit achter de stuur. En jij zit ook op de achterbank. Jij, jij, jij houdt van rust. Hij zegt, nee, Sarah... Ik zit achter de rug, achter de rug sturen. Jij zit achter, ik hou van sturen. Hij wist nog niet hoe dat sturen, hij had nog geen rekbewijs, Doe er niet toe, maar het gedachte. Die, en ze had het over, over de toekomst, ja? Toekomstplannen. En zo praten ze dat, en dan, en dan, na soms duurde dat zo lang, een half uurtje, en dan zegt ze hem: Draai uit de auto! Zo zie je dat. Dat is de zonde. Zo begint het langzaam aan het langzaam dat het... Dat, dat, dat is dan het begaan van de zonde. Als je denkt aan de toekomst en niet aan het nieuw. Okay. hetzelfde verhaal was met het, met het goudvisje. Ja? Iedereen weet van wel. wel goud, goudvisje. Oké, okay. dat is of zo. Goed. Dus, een beetje duidelijk. Ja? Dus als je zondigt, dan, dan verruim jij... Uh, de uiterlijke mens. He? Als je probeert te leven naar de wetten van het heelal, dan verruim je je innerlijke mens. Verruim je verruim je, je eeuwigheid. Het ervaren van eeuwigheid, van de ware ik. En niet van de uiterlijke mens. He? Geen mens was ooit gelukkig in onze wereld alleen... Door het vervullen van zijn aardse wensen. Wij we zien het nu ook. Madonna en allemaal. Allemaal komen ze tot iets. Op het Omdat ze zien. En wij denken dat het allemaal. Dat het. Wij zien dat dit. Ze zien dat het. Geen bevrediging brengt. Nog het auto. Nog dat. Nog dat. Je komt nooit klaar. Met dat. Terwijl met een klein beetje. Wat je hebt. Kan je al een prachtig leven. Een pareltje maken. Heel het iedereen van jullie. Je kan gewoon in je. Een flatje zitten waar je dan ergens zegt, een kamertje zelf, studentenkamer ofzo. Je moet alleen schoon houden. Alles moet beantwoorden aan jouw bezigheid in je kamer. Je moet prachtig schoon zijn in jouw huis. Wat ook stof. Het stof dat je hebt in jouw huis, is stof dat je hebt. Je moet niet zeggen, zoals ik, ik, kon, ik kwam vroeger naar huis, ik, kwam, ik, kwam, ik, ik hij, kinderen, bereidt, hij haalt, alles alles, alles haalt, hij ik het onderkrom. Hij, hij, hij, hij, hij, hij, hij, hij, hij, hij, hij, hij, hij, hij, hij, hij, hij, hij, Alles heeft te maken met alles. Stof, erg stof, hij, hij, hij, hij, Oh, the items of the things, allemaal belangrijk voor jouw spirituele. Voor jouw. Je ziet het allemaal daar, allemaal dat, Hoe kan je dan in het spirituele bezig houden? Maar bij het is volmaakt. En je zegt nou, ik noem alleen maar volmaakt, ik heb hier. Zelfs so, so als je een uitkering hebt, en je hebt geen werk, je kan een parel hebben van het leven, maar dat zit in je innerlijke, niet in je eigen. Je kan veel meer, onmetelijk meer hebben dan mensen die Hollywood-sterren, die dan, die dan, eh, een eigen. Uh, dat is okay. eigenlijk ja? Nu laat ik even zien. En kijk, dat is de structuur van een mens die al diverse krachtsvelden in zichzelf ervaart. Maar als een mens dat niet ervaart, dan is hij dat. Een beul, bijvoorbeeld, is dat. Alles is voor hem een uiterlijke mens. Hij voelt niets in zichzelf. Geen schepper bestaat. Hij heeft gelijk. Want hij voelt niets in zichzelf. Hij heeft zichzelf niet doorgekomen. Okay. Dat hebben we al gesproken. Dat gaan we niet meer over hebben. Maar ik wil proberen iets. Iets daarbij doen. Kijk. Okay. Hier maken we nog een. Nog, nog in dezelfde als dat. Dezelfde structuur. Een zof. Een, een zof. Een, een zof. doe, doen ...innerlijke mens... ...mens... ...en dan zeg je dat... ...goed en kwaad... Goed, ...goed en kwaad... ...en uiterlijke mens. En nu gaan we proberen dan... ...over interactie tussen mensen. Spreken. We nee, heb altijd gehad over één. Ik wil iets... ...om te beginnen ga ik het projecteren eerst op leraar en leerling, of ik en cursist. Om even duidelijk te maken. Dat we zeggen dat is, dat de leraar is. En dat is bijvoorbeeld cursist. En zo kan je ook overal dat soort parallellen doen. Ook als ik iemand begeleid in zijn in zijn genezing of een proces van iemand wat ik u heb verteld